Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting. Een serie podcasts waarin Vasilis van Gemert, dat ben ik... op zoek gaat naar de definitie van kwaliteit... door te praten met een eclectische mix aan ontwerpers en docenten. Dit keer praat ik met Nicole Frank, docent aan de CMD-opleiding in Amsterdam. We vragen ons natuurlijk af of vroeger alles beter was. En we hebben het over tijdloze universele ontwerpprincipes... Nicole houdt er niet zo van om op zo'n manier als een podcast haar mening te geven. Het gaat niet om jou, maar om wat je doet. Dat is haar designhouding. En toch, of misschien wel juist daarom, is het een erg boeiend gesprek geworden. Luister zelf maar. Nou, het woord kwaliteit heb je mij genoemd. En uh, ik heb er niet zo over nagedacht. Maar wat wel opvalt... Ik heb aan twee mensen toevallig uh, gevraagd. En dan zeiden ze... Ik zei, ja, ik weet nog god niet wat ik hierover moet zeggen. Ja. Maar dan uh, kreeg ik van, bijvoorbeeld van Harry een Sinterklaasgedicht. Ja. En daar staat dan iets over. Je bent een vrouw van kwaliteit. Okay. En toen zei ik... Uh, ik vroeg het aan mijn partner... En die zei van, ja, maar jij bent toch typisch iemand uh, die heel kwaliteitsbewust is? Want ja, dat, uh, dus hij vond dat ook. Ja, maar dat is ja. ook wel zo. Want ik heb wel samen met jou bijvoorbeeld vormgeving in het tweede jaar beoordeeld. Mm -hmm. Nou ja, jij zag meteen, dit is crap, dit is goed... Aan, aan, aan eindwerk van de Klopt. studenten. En hoe zie je dat? Wat maakt dat dan goed, wat maakt het dan slecht? Uh, nou, ik denk dat. Uh, kwaliteit is, dat vind ik inderdaad uh, super belangrijk. En wat het voor mij was, was iets wat onbenoembaar was vroeger. Okay. En wat ook uh, door ervaring en ontwikkeling uh, moet groeien. En inmiddels heb ik zoveel ervaring en zoveel gezien. Dat ik, gewoon, uh, ik heb de hele breedte van het vakgebied gezien. Ik heb ook in allerlei gremia van het vakgebied gewerkt. Dus ik, ja. ik ken het ook goed. Mm -hmm. Dus ik weet wat, wat ik zelf als kwaliteit zie. En dat is dat je enerzijds uh, de volledige breedte van het vak... Uh, dat je een overzicht hebt. En anderzijds dat je ook op een minuscuul niveau dat door weet te vertalen. Dus okay. dat zijn een beetje de... Okay. ideeën. Dus het gaat echt om zowel die holistische kijk als die attention ja, to detail. Precies. En dat, dat samen combineren dat is een, een, een kracht die, of dat is ook een kunst die weinig mensen uh, ja, weinig mensen kunnen dat. En moeten we daar meer aandacht aan besteden dan? Hier op school? Nou, dat weet ik niet. Dat omdat best, ja. uh, ik vind dat dat iets is wat je niet per definitie kan afdwingen en al kan. Uh, dat is ook iets wat je moet ontwikkelen en dat moet ook in zekere zin in je zitten, hmm. denk ik. Maar als je niemand erop wijst, misschien... Nou, ik, er wijs, ik wijs de studenten er natuurlijk wel op. Ja, ja, oké, okay, dat doe je ja. dus wel. Ja, natuurlijk, ja, want dat is gewoon het ja. uitgangspunt. Enerzijds uh, de grote lijnen kunnen bepalen... maar anderzijds ook zorgen dat die grote lijnen terugkomen... in alle kleine details waar je mee bezig bent. Ja. Dus dat... Uh... Oké. Okay. Ja, en dat is... Uh, en, en, en lukt dat een beetje als je kijkt naar... Want jij, jij geeft les uh, op dit moment vooral in de properduizen. Uh, dus daar, daar coördineer je vakken. En, en in de, het derde jaar de hele minor vormgeving. Dat en is of een... dat lukt? Ja. Yeah. Ja, dat lukt zeker. Ja. Yeah. Maar uh, het lukt niet bij iedereen. Nee. Dus, en dat is ook een... een uh... Uh, dat moet je ook niet willen. Maar je mag wel iedereen helpen... en kennis laten maken met... Oké, okay, maar ik dat snap dat je zegt... in de propedeuze lukt het niet bij iedereen... Allah, maar in de minor vormgeving... zou je toch verwachten dat het wel... misschien wel een voorwaarde zou moeten zijn, of niet? Mm, nou, weet ik niet. <coughs> ik denk nee. ik niet. Ik denk dat we dan te veel... Uh, uh, dat we dan toch de, de jaren... en de ervaring en het zien dat we dat uh, vergeten. En dat dat niet voor iedereen uh, um, kan. En dat heeft ook te maken met uh, uh, talent. Mm -hmm. Talent voor... Uh, want het zit hem niet alleen in, in hoe, je, hoe je werkt... maar het zit hem ook in, in hoe je kijkt en hoe je, uh, je kleedt... en hoe je aandacht besteedt aan je... Aan alles eigenlijk. Maar is het talent of zijn dat ook dingen die je kunt aanleren? Ja, Daar ben ik nog steeds eigenlijk niet over uit. Is dat iets wat jij, wat jij je afvraagt? Ja. Um, je kunt het... Uh, um, ik denk... Nou, dat, is, dat vind ik wel een lastige vraag. Moet ik zeggen. Omdat... Ja, ik uh, um, in die zin... Ik geloof in principe in iedereen. Maar... Um, Net zoals Jozef Beuys, eigenlijk, uh, zeg maar. Iedereen kan kunstenaar worden. Ja. Uh, ik denk dat dat waar is, maar tot op een zekere hoogte. Ja, nou ja, ik denk niet iedereen. Dat denk ik niet. Ik denk, er zijn gewoon zo. Ik heb ook wel eens gesprekken gehad met een, iemand die uh, zei. die had een of andere creativiteitsbureautje of zo. en die zei: iedereen is creatief. Ik zei: ja, dat is gewoon echt niet waar, volgens mij. Maar. Is het zo dat als je dat echt wil, dat het dan zou kunnen? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ja, er zijn een paar moeilijke begrippen in dit alles. Uh, creativiteit is een heel lastig ja. woord. En dan heb je ook nog kwaliteit, wat een lastig woord is. Ja. Uh, nou, Sowieso, uh, het, dat zijn allemaal van die containers die alles kunnen betekenen. Uh, als ik dus aan kwaliteit denk, dan heb ik het enerzijds over... Uh, concept tot detail. Dus dat is één ding. Maar aan de andere kant... ook over, voor mij dan... het koppelen van... Uh, uh, dat wat je maakt... aan toegankelijkheid. En toegankelijkheid. Dat dus is ook weer zo'n begrip. Ja, precies. Ja. Dus dat, daar heeft ieder ook weer een aan. En daar bedoel ik mee dat... Uh, dat je bedoel, bijvoorbeeld als bedrijf... of als ontwerper... in staat bent om... Uh, uh, Mooie dingen te maken. Visueel aantrekkelijke dingen, esthetische dingen. Niet precies bekend hoe je het zou moeten benoemen. Uh, maar ook voor iedereen. Ja. En dat iedereen, en dat is een heel mooi spanningsveld, vind ik. En daarin zit uh, kwaliteit voor mij. Oké, okay, dus dat iedereen is daar wel e echt een onderdeel van. Ja, en iedereen. Dat betekent bijvoorbeeld ook... Uh, ik heb een hele lange tijd in de retaildesign uh, gewerkt. En ik ben een enorme fan bijvoorbeeld van de Hema. Of van Ikea. Of van andere... Albert Heijn trouwens ook. Dus een aantal van die hele grote retailbedrijven... die best wel ja, een beetje dubieus zijn op, in, in sommige vlakken. Of gezien worden als, ja, wat doen ze nou allemaal? Oké. Okay. Maar ik zie daar een enorme kwaliteit. En het kan natuurlijk ook zitten in: ja, uh, nou, gewoon hier zitten we in een onaantrekkelijke omgeving. Maar toch de kwaliteit zien: uh, ja, de details zien die misschien zoiets mooi maken. Ja, ja, wat We zitten hier nu in een of de achteraf kamertje in een achteraf vleugel van een gebouw van de Hogeschool van Amsterdam. En we, en we kijken uit op een soort van nieuw nieuwbouwplein. Echt nieuwbouw. Ook van de Hogeschool van de, Helemaal Hogeschool van Amsterdam is dit zo ongeveer. <coughs> en het is inderdaad, als je er naar kijkt, het is grijs en grauw. Waar zit de schoonheid? Nou, de schoonheid uh, die, die, uh, die zit hem in de patronen van de, de bakstenen. Mm -hmm. En misschien wel in de verschillende uh, structuren. Yeah. Uh, soms in de verweerdheid van bepaalde materialen. Yeah. Of in de, het licht zoals het valt op, uh, op dit moment, op dit. Die, uh, die op mist dit is ja. wel heel mooi, natuurlijk. Ja, ja. dus daar zit. Uh, ja, dus dat soort, uh, dat kijken. Maar is dat iets waar je jezelf toe dwingt... als je in een lelijke omgeving bent om toch het mooie te vinden uh, of niet? Nou, ik ben zelf super gevoelig voor omgeving. En dat heb ik ook bij mijn werkgevers in de afgelopen... hoe lang werk ik al? Best wel lang. 19, 19, <laughs> ik ga, ik ga hè, geen, details, uh, <laughs> geen details hierover uh, zeggen. Maar dat, op een gegeven moment werkte ik bij een bedrijf... wat zou gaan uh, verhuizen naar Schiphol-Oost... En eh, toen dacht ik van, nou, ik ga hier absoluut... Werkte, dus, dus, we werkten vanuit een villa naast het Vondelpark. Toen dacht ik, nou, dan heb ik helemaal geen zin in. Nee. Om elke dag naar uh, Schiphol-Oost te gaan. Dus dan heb ik een andere baan goed. gezocht. Ja, goed. En eigenlijk heb ik tot op heden altijd um, ja, op mooie plekken gewerkt, vind nee. ik. Ja. En dat is, vind ik ook heel erg belangrijk. En wat ik ook belangrijk vind, wat ook uh, iets is wat... Uh, te maken heeft met het ontwikkelen van een uh, gevoel van kwaliteit als je met je vak bezig bent, is ook uh, in het daar wonen waar, waar je geprikkeld kunt worden. Dus okay. niet uh, jezelf opsluiten in een uh, landschap of een uh, rustig landschap, ah. maar dat je. Uh, eigenlijk voortdurend uh, ja, de prikkels moet krijgen van datgene wat er aan de hand is. En moet je daar wonen of moet je daar regelmatig ja, zijn? Nee, gewoon wonen en leven. Je mag geen vluchtplek hebben. Um, of moet het dan andersom zijn? Ja, dat zijn, vind ik lastig. Dat je naar een buitenhuis nou, zou In die zin hebben? ben ik ook best wel moeilijk. Nou, in die zin ben ik. Het nou, komt een beetje door de uh, traditie waar ben ik, waarin ik ben geschoold. Dat je zo dogmatisch en strak geschoold bent in de modernistische uh, traditie. Dat, ja. Er zijn vaak geen zijwegen. Ah. En ik heb. Uh, Het is allemaal zwart wit. Nou, toen wel. Maar dat is inmiddels wel veranderd. Okay. Maar ik was behoorlijk zwart-wit. Ja. En dan ben ik heel lang uh, heel erg geweest. Ja. Dus dat, dat uitzicht natuurlijk ook in... Uh... De, dat was ook wel, want als ik kijk naar bijvoorbeeld hoe ik eind jaren tachtig... Toen, toen was ik echt een... een zat ik in een soort van punk scene. En dat was ook super dogmatisch. Het was die periode was volgens mij alleen maar ja of nee, toch? Ja, dus misschien dat ik daarin ook uh, in ben opgegroeid. Ja, dat, dat kan. Goed, ja. ja, maar dat was ook uh, bijvoorbeeld uh, de omslag... van waar ik heel veel moeite mee heb gehad. Is de, ik ben daarna bij het bedrijf bij BRS Premslafonk... waar Nico natuurlijk... Uh, ja, is tegenwoordig uh, Edith yeah. Spiekerman, toch? Edith Spiekerman. Yeah. En um, dat was voor mij een hele moeilijke overgang van een academie... ...naar een uh, bedrijf... ...een groot identiteitsontwikkelingsbedrijf... Uh, ...dat vond ik een hele lastige. Maar je bent er wel lang gebleven. Ja, omdat ja. ik... Uh, um, ...dat is de nieuwsgierigheid en de interesse. De nieuwsgierigheid in... ...waarom zijn mensen zo bezig? Waarom doen ze dit op deze manier? Okay. En... Um, nou, hoe, kan, hoe sta ik daarin en hoe kan ik daar mijn weg vinden? En hoe sta je daarin? Nou, dat, uh, dat ik toen, uh, wat ik daar heel erg uh, heb uh, geleerd, is uh, heel analytisch uh, werken. Uh, dat was ik niet gewend en dat vind ik ook een van, mijn, trouwens ook een kwaliteit, als mensen in staat zijn <coughs> om enerzijds uh, de breedte in te gaan en te onderzoeken, maar anderzijds ook een bepaald. Uh, analytisch proces te doorlopen. Daarin zit trouwens ook een uh, belangrijke definitie van kwaliteit voor mij. Oké. Okay. En um, nu dwalen we weer af. Nou, uh, prima, dat is juist helemaal <coughs> niet erg. Maar wat ik uh, lastig vond, dat vond ik dus heel lastig. Dat je, maar dat kan niet anders, want je werkt voor hele grote organisaties en bedrijven. Mm -hmm. En je werkt met heel veel mensen. Dus er moet wel iets van een proces zijn, anders gaat iedereen rare dingen doen. En als uh, tegenreactie, toen ben ik na zes jaar weggegaan... toen ben ik ook uh, een studie gaan volgen, omdat ik ik begreep organisaties niet. Omdat ik dacht, waar, waarom? Uh, ik ben dus opgeleid als ontwerper op een academie. Dan ga je beter vanuit je eigen filosofie, je moet je eigen... Uh, ontwikkeling doormaken, ja. je, je gaat werken voor een bedrijf en dat bedrijf accepteert niet meteen datgene waar je mee komt als ontwerper. En dat stond me ontzettend tegen. Ik dacht, waarom is dat? Vond ik heel vreemd. Ja. Oké, okay, dus organisaties begrijpen is eigenlijk voor een ontwerper ook een goede eigenschap. Nou, zeker. Zouden we daar ook meer les aan moeten geven? Is dat ook iets waar we ze moeten vo voorbereiden? Ik of is dat denk... iets wat je gewoon moet leren in de praktijk? Nou, het moet ook je interesse zijn. Hè? Maar ik denk wel als je, ik weet niet, uh, het aantal grote organisaties neemt natuurlijk in een rap tempo af. Maar ja, die blijven er altijd wel. Je hebt natuurlijk ook de hele grote wereldwijd. Uh... Ja, ze worden, of ze worden groter of ja, ze worden opgespeeld. Dus uh, en dan uh, komen er veel meer aspecten aan het vak. Ja, dan dat je van tevoren dacht. Dat heeft te maken met politiek. Mm -hmm. Want dan gaat het om niet meer om, om, om jouw ontwerpen, jouw mooie, prachtige producten. Maar dan gaat het erom dat je in staat bent om dat ja, te verkopen. Of, uh... Maar goed, misschien is dat Zo... dan toch wel een goede om daar wel wat aandacht aan te besteden. Hè? Dat studenten bewuster kunnen kiezen in wat voor type organisatie wil ik gaan werken. Mm -hmm. Dat vind ik het prima om middelmatige dingen voor grote, om consensus. Ja. Ontwerpen af ja, te leveren. Nee, of... Jij zegt middelmatige ja, dingen. Ja, ja, goed, dat, is een beetje <laughs> dat vind precies. ik weer een beetje een ja, dubieuze is het opmerking. Het is het ook? Ja. <laughs> Oké, <Okay>, consensus <laughs> dingen af te leveren. Ja, ik vind het middelmatig. Ja, ja, ja. ja, nou nee. Nee, want het is namelijk de kracht om juist. Um, in deze, om, in deze omgeving met al die dynamische, uh, uh, onbestuurbare zaken, om daarin juist nog kwaliteit uh, tot stand te brengen. Ja. En dat, dat is juist wel weer interessant. Tuurlijk, ja, als het lukt. Ja. Ja, als het lukt. Jij ja, bent ja, ja. er een beetje twijfelachtig over. Ik ben er twijfelachtig over, ja. Ik heb de. Nou ja, dat is misschien mijn ervaring, misschien zat ik ook gewoon helemaal niet op de goede plek. Misschien zijn er hmm. andere plekken waar het wel lukt. Nou, ik zag dat uh, te veel stakeholders over het algemeen en te weinig uh, mandaat over het algemeen zorgt voor ja, geen daar, optimale producten. Daar heb je gelijk in, maar je kunt wel een omgeving creëren waarin dat uh, mogelijk is, of een omgeving zoeken die daar wel voor staat. Ja. En ik denk dat die bestaan. Ja, ze bestaan uh, zeker. Ja. Ja. En die omgeving heb ik altijd proberen te zoeken. Volgens mij is dat, wordt het ook steeds meer. Ik heb het idee dat, dat zeker als je kijkt naar het digitaal ontwerp... dat begint toch een beetje volwassen te worden. Ook de processen, bedrijven beginnen dat beter te begrijpen. en beginnen minder bang te worden voor agile processen, dat soort dingen. Heb ik het idee, hoor. maar misschien mm. zit ik nu alleen maar hard op te hopen. Ik weet het niet. Ja, dat is, dat is hard op te hopen dat het beter wordt. Ja, ja, ja de, de kwaliteit, de definitie van kwaliteit is natuurlijk ook... dat je uh, opdrachtgever uh, een, kwaliteitspro, ja, een kwaliteitsoogmerk heeft. Mm -hmm. Dus al, al, je krijgt het werk wat je... De kwaliteit van de opdrachtgever is bepalend voor je kwaliteit. Ja. Ja. En als die opdrachtgever niet... Uh, ja. of op het verkeerde niveau in de organisatie zit of weet ik veel waar... dan ja. heb je gewoon per definitie uh, een gebrek aan kwaliteit. Ja, maar daar uh, moet je dus voor waken, dan moet je dus niet gaan werken. Klopt dat? Dan met dat soort uh, klanten moet je zorgen dat je daar... Ja, het kan bij je hebben. passen. Dat je juist wel... Ja, want ja, uh, ja. ik bedoel, sommige mensen willen gewoon uh, leuk en aardig braaf hun uh, werkje doen. nou dat moet kunnen... Hm. Want je kunt niet allemaal uh, dezelfde standaarden naleven. Is dat naleven. zo? Ik heb, ik heb, nou, misschien ben ik dan een beetje utopisch... maar ik heb wel het idee van... Uh, je kan, we kunnen niet iedereen supergoed maken... Nee. maar we kunnen wel de middelmaat hoger maken. Zorgen dat het gemiddelde beter is. Dan heb je het over de studenten. Over, en uiteindelijk of dus ook het de bedrijven. Gebied, Want de studenten gaan in die bedrijven werken... Uh. en onze studenten zorgen dan voor... Dus als zij allemaal bij middelmatige bureaus gaan werken... het idee is, als wij ze goed opleiden, dat de, het niveau omhoog gaat. Mm -hmm. Van het vak. Van wat daar geleverd wordt. Ja, Ik vind het enige wat ik dan een, een, enigszins een beetje een probleem vind... is dat er te veel designopleidingen zijn, denk ik. Ja. Om, om, uh, omdat die utopie die jij voor ogen hebt, om die te realiseren... Ja. Ja, ik denk dat dat... Uh... En sommige zijn minder goed. Of zo, ja, en, dus, en dan, dan heb je gewoon uh, voldoende ruimte nodig voor mensen die gewoon uh, een, een vak uit willen oefenen. Niet iedereen is zo idealistisch. En, uh... Ja, maar dat bedoel ik ook niet. Ik zeg niet dat iedereen idealistisch moet worden. Maar dat sommige dingen bijvoorbeeld vanzelfsprekend zijn. Dat je nadenkt over... Uh, inclusiviteit, dat je hmm. bijvoorbeeld zegt... Van, nou, uh, mijn uh, kleurcontrast moet ook voor kleurenblinde mensen... en dat, je, dat, dat soort dingen zijn op dit moment niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nee. Maar als je ja, ik denk dat dat wel... Uh, dat zijn wel zaken die uh, essentieel zijn, hè? vooral in het vak waar wij in zitten. Ja, ja maar Leek je zal eens zien het... dat het ja. echt niet overal zo... Ja, dat lijkt me ja, ja maar dat, is gewoon, dat, zijn verschrik... dat, zijn, dat zijn niet de bedrijven waar ik het over heb. Nee. Maar die die, zijn die eigenlijk... zou ik ook liever zien verdwijnen. Ja, nou ja, en daar heb ik dan zoiets van. Dat soort principes kunnen wij als studenten wel meegeven. Ja, ja. En als zij daar gaan werken, is dat in elk geval opgelost. Ja, precies. In zekere zin, ja, hè. Als ja. ze het voor elkaar krijgen om uh, in de organisatie uh, een stem uh, te krijgen. Ja, ja, ja. Want dat is ook nog altijd uh, mm -hmm. een punt. Ja, ja. Uh, en het uh, is een beetje flauw, maar ik vraag het aan iedereen die uh, veel ervaring heeft. Was vroeger alles beter? Ja. Even kijken, was vroeger alles beter? het is niet helemaal flauw. Nou, nee, dat, uh, ik zie het meer als vroeger komt terug. Dat, uh, zo zie ik het meer. Oh. Ik, niet, niet vroeger was alles beter, maar uh, de, uh, vooral in het digitale domein uh, zie je dat nu. Uh, de, het vakgebied is zich aan het stabiliseren of aan volwassen aan het worden. En dan zie je dat er heel erg teruggegrepen wordt... naar de principes die eigenlijk al eeuwenlang, uh, decennia lang uh, gehanteerd worden. Als het gaat over vormgeven. Ja. En daarom denk ik van vroeger komt terug. En dat voel ik ook heel erg in uh, als docent omdat juist al die dingen die, uh, die je eigenlijk al decennia lang in opleidingen ziet... dat die nu ook weer gewaardeerd worden bij onze opleiding. Dus uh, in het vakgebied denk ik dat vroeger terugkomt. En dat ja. zie je ook uh, in uh, ja, de, de, datgene wat nu weer gewaardeerd wordt. Want ik werk natuurlijk al een aantal jaren bij CMD. Ja. En uh, eerst was het gewoon uh, een zeer ongedefinieerd, losgeslagen zootje. Echt waar, joh. Vind ik. Nou, het ja. was gewoon... Uh, ik weet niet wat voor opleiding dat dat was. Het nou, was een leuk... Wist niemand. Iedereen wist ja. dat er een op... opleiding moest komen, maar niemand wist wat hij moest doen, toch? Ja, maar de, de, het gedachtegoed van waaruit de opleiding ontstaan is, of die, die interactieve media, die is wel heel... Dat was wel heel interessant, zeg maar. Ja. Maar uh, wat daar nou precies voor uh, curriculum uh, bij hoorde... Ja, maar, maar eerlijk gezegd, bijna niemand wist wat, er, wat interactieve media... wat dat is, wat je ermee moet. Dat werd heel erg onderzocht. Ja. En nu zie je, volgens mij zijn we nog helemaal niet volwassen... maar we beginnen volwassen te worden. We beginnen bepaalde dingen te begrijpen. Nou, we begrijpen inmiddels dat... Uh... Principes, uh, ja, dat designprincipes. Gedachten waar, van waaruit je uh, goed design kan uh, maken, dat, dat dat gewoon standaarden zijn die, die niet zomaar opnieuw uit de lucht komen vallen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat dat niet, uh, dat dat eigenlijk, dat je daarom kun je heel erg terugkijken uh, naar uh, ja, de. de ja de tradities en uh, denk ik hoor ja. de tradities van waaruit je en de principes van, ja, ik van denk waaruit dat je, je op dit moment ook je hebt ook weer een hele interessante stroming ja we hebben heel erg gekeken naar Tchigold en dat soort mensen mm -hmm. van hoe doe je een goede tekst hoe zet je die dat soort dingen heel handig hele goede principes maar je ziet ook weer een soort van dat noemen ze dan tegenwoordig brutalist design. Mm. Waarbij je echt een soort tegenreactie krijgt van die extreem grote lettertypes, mm. uh, vervormde letters, zag ik vandaag. Dat ze dus de Verdana zelfs gebruiken. Wat. Maar denk je dat dat, dat, dat, dat uh, uh, vroeger of in de oude uh, tien jaar geleden niet was? Ik of twintig denk het jaar geleden? In de jaren tachtig toch, dan had je dat ook. Ja, maar er is ja. altijd een, een uh, na de, de most, bo, Ik zit een beetje in het staartje qua opleiding en werk in het modernisme, zeg maar. Ja. En bijvoorbeeld uh, Robert Cohen, die was juist van het postmodernisme. Ja, ja, ja. En ik had er altijd ja, ja. ontzettende uh, bewondering voor, ja. omdat zij precies doen wat ik niet zou durven... en wat ik dus ook vanuit mijn hart nooit zou kunnen. Zo diep zit dat geworteld. Dus dat is... Uh, en daar baal ik als een stekker van, eigenlijk. Dus dingen moeten echt nuttig zijn? Ja. Maar ik ben daar... Dat had ik ook, hè? Ik ja. heb een les gegeven met Robert Crane. Ja. En toen stond hij voor de klas te verkondigen... dat je, als je een, uh, een verhaal ging vormgeven... dat het best wel onleesbaar mocht zijn... Ja. Wat? Wat zeg je ja, ja. nou? Nou ja, dat mag van mij best wel. Ja, maar daar, daar had ik heel veel moeite mee. Ik kwam juist heel erg uit die functionele hoek. Ja, het moet gewoon nuttig mm -hmm. zijn. Ja, maar, maar ik dan, denk dat daar echt wel iets tussen zit. Ja, er zit iets tussen. Maar dat heeft voor mij lang geduurd om uh, de vrijheden te, te krijgen en te ontwikkelen en te zien mm -hmm. ook om, om daar vanaf te wijken. Ja, ja. En dat, uh... ja, dat komt door de tijdgeest waarin je weer ja. groeien en door de scholing die je ja. hebt. Ja. En dat, uh, dat zit dus uh, diep ingebakken. En maar, daarom... goed, maar er zitten wel goede dingen in. Dat hele modernisme, er zitten gewoon super goede ja, principes dat, in, natuurlijk. toch? Natuurlijk, en het is zo leuk dat het allemaal weer uh, tevoorschijn uh, getoverd wordt, ja. toch? Uit de uh, oude doos. Zijn er van die universele pr principes die blijven gelden? Uh... Tijdloze universele principes? Of ja, zeker, natuurlijk. Ja. Ja, die, daar geven we ook les in, toch? Ja, ja, ja. ja. Nou ja daar zijn we en naar die, op zoek. En dat is, ook, uh, dat is ook precies als ik dus denk over uh, een, het zijn van een ontwerper of een vormgever. Ik, vroeger was vormgever een scheldwoord. Hè? Oh ja? In, in mijn vak, uh, dat, uh, dat was degene die alleen maar de styling deed. En als je jezelf ontwerper noemde... dan was je gewoon een, iemand die nadacht over het hele breedte van het vakgebied. Okay. Dus niet alleen de kleurtjes en ja. dergelijke. Dus ik heb het zelf ook heel lang geen vormgever willen noemen. hoor. Van ontwerper. Ja. Ja. Dus nu mag dat dan, omdat het niet meer zo'n uh, uh, uh, bijgedacht bij is. Maar um, waar hadden we het nou over... Um, Over universele principes? Ja, dus universele principes, dat, dat, die, zitten, die heb je op een gegeven moment je eigen gemaakt. En waar je dan ook mee bezig bent, denk ik... Yeah. Uh, of ik nou um, um, bezig ben voor identiteit, waar ik vandaan kom... of retail, waar er dan een dynamiek bij komt van een consument... of het yeah. digitale, waar er dan nog meer dynamiek bij komt. Dat maakt niet uit. Ja. Yeah. Ik vind dat dat uh, vergelijkbare uh, dat, dat je vanuit vergelijkbare principes uh, werkt. Ja. Alleen waar je wel je moet een ontzettende goede kennis hebben van het materiaal waar je mee werkt. Wel. Ja, dat ja. is de essentie, omdat uh, je kunt niet een. Uh, Vormgeven voor ruimtelijke omgevingen. Als je niet uh, affiniteit hebt met ruimtes, of dat een beetje voor je kan zien, of iemand erbij hebt. Of, uh, en dat is. Nu moet je juist. Maar materiaal dus niet. Je moet niet begrijpen hoe systeemplafonnetjes werken. Nee, maar wel wat je ermee kan. Nee. En dat is hetzelfde met uh, het digitale domein. Dat je, je moet wel weten. Uh, ja, hoe, wat, wat de. De, de technologische ontwikkelingen zijn. Of. of uh, ja. Okay, ja, dat is een essentie van ja. wat je, waar je mee bezig bent. Oké, okay, daar ben ik het wel mee eens. Ik weet ook weer dat niet iedereen dat vindt. Ja. Dat vind ik heel vreemd. Ja, vind ik ook. heb ik ook bizar. Daar snap gevolg. ik helemaal niks nou, van. Ook Wie ook zijn niet. dat in godsnaam? Nou ja, ik heb wel met ontwerpers gewerkt die. Uh, er was een hele stroming. En ik hoop dat die aan het uitsterven is. Maar volgens mij zijn het nog allemaal art directors die op die manier denken. die zeggen. Nee, je moet juist niet weten hoe het werkt, wat er kan, want dan word je beperkt in je creativiteit. Ja, maar dat zijn, de, de, zijn degenen die uh, niet thuis horen in dit uh, vakgebied. <laughs> dat, ah. Absoluut, nee, daar ontzettend een hekel aan, aan dat soort. Uh, Zulke ongelooflijke flauwekul. Het ja. gaat namelijk vanuit van een soort van genialiteit. Ja, precies, van dat jij. Ja, want dat, ik maar denk dat, dat het dan de som is. Maar als je niet weet wat er kan, dan word je beperkt door je ja. eigen inzichten. En uh, ja, precies. Dat is, uh, uh, dat is de essentie. Ja. Dan kun je alleen maar datgene doen wat je zelf kunt bedenken. Dat is ja. veel minder dan wat er mogelijk is. Ja. ja. En dat, ik vind dat een ontwerper altijd... Um, uh, dus kennis moet hebben of ontwikkelen. Mm -hmm. um, en dan vooral ook... Um, um, over datgene waar hij mee bezig is. En dan. Want dat, dat heeft. En hey, hoe was het dan? Want je, je, je werkt al best lang. <tosses> hoe was het dan? Er was volgens mij geen. Het web was er nog niet toen je begon. Er was geen Photoshop. Nee. Hoe maakte je dan dingen? Um, nou, toevallig heb ik nu uh, de laatste. Weken uh, mijn ouderlijk huis een beetje opgeruimd vanwege... En toen zag ik al van dat ik soms op de middelbare school ook uh, affiches maakte. Maar dan tekenen. Ja. Dus je begint met tekenen. Op, een, op de academie was er natuurlijk ook nog geen... Uh, was, toen was er ook nog geen computer. Dus alles wat je deed, deed je met... Uh, Druktechnieken of uh, tekenen of. Uh, knippen en plakken. Knippen en plakken. Als je daar een affiche. Krijg letters. Uh, ja, dat was vooral bij. Dat was in een vader, dat is te duur. Hè? Ja, is als, als student hè? is het te duur. Ja. En als uh, bij brs prems nu in en waar was dat waar wij hof, uh, afnemer van uh, strijkletters, inderdaad. Ja, ja klopt. Ja. Maar dat was, dan moest je altijd wel een beetje zuinig uh, zijn. Super duur. Ja. Ja. <laughs> en <coughs> nou, dat was gewoon schilderen ook. Hè. Dingen, als ik kijk naar de affiches en dingen op minuscuul formaat uh, maken. Dus uh, je begint altijd met uh, dingen heel klein uh, maken. En het grappige is dat. Uh, ik was het een keertje bij een uh, presentatie van Irma Boom. Mm -hmm. En die, die, die Dat schijnt. Mooie boekje. Ja, maar die schijnt dus altijd al haar boeken altijd op postzegelformaat uh, te maken. Oh. Dus zij is gewoon iemand die nog steeds vanuit, ja, die eigenlijk ver vergelijkbare uh, leeftijd komt uit dezelfde. Uh, eigenlijk, dat zij dat nog steeds doet. Ken je dat boekje van haar? Ja, ja. ja maar ze heeft het ook nog zo groot gemaakt. Hè? Ze heeft twee varianten gemaakt. Van hetzelfde boekje? Ja, van hetzelfde boekje. Oh, ja? Ja, want die lag uh, twee jaar geleden ook in het Stedelijk Museum. Oké, okay. oh, ik ken alleen ja. de kleine. Ja, er is dus een hele grote variant van een heel kleintje. Ja. En eigenlijk is dat ook... Want je ziet eigenlijk op een heel klein formaat... kun je al de kwaliteit in iets herkennen ja, ja. of niet... Ja, of juist ook misschien wel. Ja, misschien okay. zelfs wel. Ja. Want dat is namelijk ook het, het uh, vervelende van uh, in de computer zitten. Dat, uh, en en dat, dat, dat, het, dat stuk van op een gegeven moment ging iedereen de computer in. En uh, dan kon je ook precies zien wie welke filters in Photoshop had ontdekt. Uh. En, uh, maar dan toch beweren dat iets goed is of uh. iets... Uh, maar ja, dus dat soort uh, dingen. Maar goed, die, die periode heb je misschien nodig om te snappen hoe het werkt, toch? Ja. Ja, maar het heeft wel een hoop crap opgeleverd. Zeker. Ja. En nog en steeds. als je, als je nu de kijkt de... naar de dingen die je vroeger gemaakt hebt, zitten daar dingen tussen waarvan je denkt van wauw, dat is nog steeds heel goed. Um, nou, wat uh, voor mij uh, wat ik super belangrijk vind, is dat uh, design een zekere mate van tijdloosheid heeft. Dus je moet nooit denken in de korte termijn. Ik heb wel zowel voor campagneachtige dingen voor korte termijn als voor lange termijn uh, gewerkt, maar daarin vond ik ook de uitdaging zitten dat je in staat bent om nu iets te bedenken wat over vijf jaar nog steeds goed is. Ja, ja. En is en ik, dat gelukt? Dat denk ik wel. Zeker, ja. ja. Zijn er nog dingen Omdat, die nog steeds... Omdat uh... uh, op dit moment staat er nog in de markt uh, iets wat ik ooit in 2000... Uh, een van mijn laatste grote projecten... een apothekersformule, ik ga niet zeggen welke. Maar die wordt nog steeds volgens die principes... Uh, de huisstijl heb ik daarvoor uh, ontwikkeld. En die is er nog steeds. Te gek, toch? Niks mis mee. Nee. Het Ziet er prima uit. Gaaf. Dus uh, <laughs> ja, dat vind ik belangrijk... Zijn er dingen ook veranderd? Dus als je kijkt bijvoorbeeld ik 20 jaar geleden, dingen die je toen maakte, zou je dat. wat je toen goed vond, vind je dat nog steeds goed? Nou, ik. Uh, jij praat over goed vinden. Uh, ik ben niet zo van het goed vinden. Dus dat. Uh, de, de dingen zijn niet goed? Van, nooit nee. goed? Of... Nou, het is altijd, kan altijd beter. En er zijn altijd... Uh, je kunt altijd... Ja, ik, ik, ik geloof niet zo. Iets is goed. Iets heeft een bepaalde... Ik vind een, een, iets een kwaliteit als je... Aan... Dan wacht even. Nee, dingen kunnen toch wel goed zijn? Misschien zijn ze niet af. Um... Kunnen ze nog beter? Maar ze kunnen toch ook goed zijn en dan nog beter? Als je zegt dingen zijn nooit goed... Dan zijn alle dingen slecht. Um... Dingen zijn nooit goed, maar ze kunnen wel een kwaliteit hebben die volstaat. Okay. Maar voor uh, degene die iets maakt, uh, zijn er altijd uh, verbeterpunten. En als je... Ja, je ziet toch altijd wel wat dingetjes. Ja, ja, ja. Toch? Ja, ja, ja. Dat blijf je zien. Maar een ander ziet het niet. Dat ja, is ook zo. Kijk, Ik ben het blij... Ja, ik werd altijd het meest gelukkig van mijn eigen projecten. Want ik kan ik nog jarenlang aan schaven. Ja. En hoe, niemand heeft een... Uh, heb je geen deadline waarbij het af moet zijn. Ja, ja want dat nou, vond okay, ik... Oké, maar dan heb je zoiets als goed genoeg. Dat bestaat dan misschien. Ja, maar ik vind... Uh, uh, dat... Ja... Uh, uh, yeah. Wat wou ik nou zeggen? Iets over. Nou, ik, heb het zo... ik, ik zag laatst ook een boekje bij de opruimen dingen. Een boekje heb ik ooit vormgegeven. Dat ziet er best goed uit, maar ik had een uh, superklein uh, lettertype gebruikt. En als ik dat nu zie, dat vond ik toen. Ik dacht van: dit is goed. Mm -hmm. Maar als ik het nu zie, denk ik, Nicole, dat kan toch gewoon niet? Je kunt toch niet. Uh... Toen hadden mensen ook gezegd: van ja, eigenlijk kunnen we het nauwelijks lezen, want het is veel te klein uh, lettertype. Maar. Um, ik dacht toen dat het goed was. Ja. Maar als ik nu kijk, dan denk ik van... ja, wat heb je in godsnaam gedaan? Maar daar zit dan weer de eigen wijsheid en de eigenzinnigheid in. Van dat je denkt van, dit is nu goed. En als jij het niet goed vindt, dan is jammer. Ja, dat jammer. Is, dat is volgens mij een formule voor, voor de vondgrootte. Die heeft te maken met leeftijd. Dus ja, dat, dat zou van, kunnen. Wat was het nou de leeftijd gedeeld door twee of zo. Het was echt zo'n hele gekke... Uh, want je zag toen we in 2000... alle websites hadden lettertype 9 of 10 hmm. pixels. Super, super ja, -klein. klein. Ja, klopt. En dat was prima te lezen, omdat wij toen allemaal twintigers waren. Ja. Of nog jonger sommigen. En prima. Ja. Maar nu zijn we veertigers en nu willen we in, in Ja, 16 en nu zijn die letters neera. echt enorme uh, joekels <laughs> van letters... Nou ja, maar dat verandert natuurlijk ook omdat, omdat je een, een, een ander materiaal krijgt... en daardoor ook weer andere uh, standaarden die, mm. Ja, Dus dat, dat verandert ook. Ja, maar dat zijn ook weer principes volgens mij. Want het, het principe bijvoorbeeld... Uh... Je ontwerpt niet voor jezelf, je ontwerpt ook voor mensen met een hmm. leesproute ja, die je liever niet opzetten. Nou, ja, dat is die, die toegankelijkheid. Toegankelijk ja. voor alle mensen hooglaag, ja. Uh, welke Ja, voor iedereen eigenlijk. Okay. Hey, je hebt gewoon je hebt echt een mooie carrière. Je hebt gewoon altijd toffe banen gehad, zo te zien. Ja. Uh, ik heb gewoon uh, de baan gezocht uh, waar ik me in kon ontwikkelen. Geen interesse in. Uh, uh, uh, een grote jongen worden, of zo. Nee. Of uh, status, uh, uh, status of geld, dat interesseerde me niet. Nee. Oké, okay, en dat zou. Dat is eigenlijk een goed advies, toch? Um, ja, ik ben er niet ongelukkig van geworden nee. of zo. Dus uh, ik vind het wel. Uh, ik, uh, nou, ik zou misschien nog wel. Als ik dus nu de, wat ik zelf de beste ontwerpers vind... zijn mensen die niet alleen uh, uh, een, een creatieve opleiding hebben gehad... maar die ook nog een ander soortige opleiding, zoals filosofie. Uh, of uh, TU Delft, daar heb ik uh, veel bewondering voor. Voor die, uh, ja, toch een beetje die beta-achtige kant... en die uh, analytische processen... En filosofie vanwege het uh, leren denken. Okay. En uh, een soort ja, goede manier van, verschillende manieren van denken te ontwikkelen. En dat heb ik een beetje gemist. Of dat mis ik bij mezelf, zeg maar. Oké, okay. zo'n meer verbreding. Verbreding. Ja, verbreding. Ja, en daarom zie je ook vaak koppels uh, of duo's, succesvolle duo's, die hebben dat vaak, uh, uh, heeft één. Maar goed, maar het is niet helemaal waar. Ja. Want je zegt of zo, je hebt toch ook een cursus gevolgd over business. Content. Ja, ja. Dus ja. Heb je, Dat heb je wel gedaan. Ja, maar niet, uh, ik zou dus nu, uh, psychologie was ik een tijdje heel erg geïnteresseerd, maar het komt er allemaal niet van. Ja, ja. Maar uh, ja, en filosofie zou ik ook wel, uh, maar geen tijd voor. Het zijn ook volgens mij best nuttige dingen om binnen ontwerp toch Om ja, mensen te erg. begrijpen of om ja, mensen ja, te begrijpen. Ja, ja precies. Ja. Hé, hey, en uh, onderwijs. Zijn we een beetje... Doen we het goed? Of wij het goed doen? Ja? Uh, je bedoelt CMD? Ja, volgens mij uh, heb jij daar heel goed uh, blik op. Want je geeft dus helemaal aan het begin les. Ja. En je geeft dan drie jaar later uh, uh, les Ik in denk, uh, ja, wat ik wel een beetje vind van... Uh, ik vind het nog te weinig gefocust, eigenlijk. Oké. Okay. Ja, dus ik, als ik kijk naar waar we een aantal jaar geleden staan... en waar we nu staan, dan zijn we natuurlijk al uh, sprongen vooruit. En veel meer uh, de echte designopleiding aan het worden. Maar ik denk nog wel dat uh, te veel mensen... Uh, te veel met dezelfde dingen bezig zijn op een net iets andere manier... zonder te veel... Uh, uh, ja, zonder dat daar een, nog een goede samensmelting in zit. Ik kan het niet helemaal precies goed uh, formuleren, okay. maar... Dus het kan efficiënter? Ik denk, uh, ja. En dat is ook weer een, een, een woord, een, een vloek aan de ene kant. Maar ik hou wel um, van uh, standaardisatie, mm -hmm. maar dan op een goede manier. Ja, en, uh, okay, dus niet efficiëntie, ja, efficiënt, maar standaardisatie. Ja, oké okay. efficiëntie... Weet ik niet helemaal precies. Ja, ik vind. Ik heb een hekel aan efficiëntie. Ja, dat, ik vind, uh, en efficiënt werken juist heel erg goed uh, ja. Uh, ja. ja, denk ik ook. Kan heel Meen. goed zijn. Ja, ja. ja. ja. ja, ja maar dat maakt doet er niet toe. Nee. Nee, maar ik denk wel, uh, dus daar kunnen we iets meer overeenstemming over. Uh. Oké, okay. en maar dat zit hem dan betere <coughs> samenwerking tussen verschillende disciplines. Uh, ja, denk ik wel ja. dat het daar vooral in ik zit. Dat dat en ik zit. vind dat uh, jammer, want uh, dat we, toen ik uh, uh, bij CMD kwam... wat ik het meest interessante vond aan het begin... was juist alles uitproberen. Dus ik heb van alles gedaan. Ook uh, assessments, gesprekken, trainingen gevolgd en allerlei dingen. Ik was helemaal niet meer met vormgeving bezig op een gegeven moment... Natuurlijk prima, maar nu ben ik weer heel erg terug in mijn hokje geduwd. En dat is ook goed. Maakt mij niet zoveel uit. Maar um, ik zou... Ja, dat zeg je wel altijd, ja, maar we volgens mij is dat helemaal niet zo. Nee. <laughs> maar voor Markman, natuurlijk. Uh... Nou ja, dat is, ik weet niet hoe dat ontstaat. Ik vind het nu ook wel een lekkere plek. Ik bedoel, ik ben uh, ontwerpen en vormgeven. Dat ben ja. ik gewoon. Maar wat ik wel mooi vind... als ik kijk naar onze, onze... ik zit ook in die vakgroep vormgeving... wat ik daar interessant vind is... we zijn het best wel met elkaar eens binnen die groep. En mm -hmm. ja, dat is wel een verschil met andere groepen. En wat, ja, wat ik dus ik... ook zie is dat wij... heel erg aan het kijken zijn naar de andere... vakgebieden van wat kunnen we daarmee? Bijvoorbeeld mm -hmm. vanuit die... die, die, die uh, crossover vakken tussen vormgeving en uh, interface... Mm -hmm. Waarbij we echt interaction design en vormgeving samensmelten. Ja, dat moet dat ook. Dat zijn super goede dingen? Ja, hoor. zeker. Ja. Nee, maar ik ken, ik ken de andere vakgroepen niet. Misschien nee. kan jij ze wel. Nee, dat is... Ja, nee, de, ik niet denk ook, ook helemaal zijn. niet. Het is ook leuk uh, uh, dat... Ik vind die expertisegroepen... Uh, we zijn het zeker met elkaar ja. eens. Ik bedoel, ja. we zijn allemaal wel net iets andere types. Maar op zich zijn we het met elkaar eens. Zeker. Maar je moet eigenlijk... Uh, met, met een grotere diversiteit aan uh, mensen werken. En niet alleen met je eigen clubje. Ik ben eigenlijk nee. tegen die expertisegroepen. Eens, ja. Yeah. Dus uh, maar goed, aan de andere kant was het nodig om elkaar weer... Maar misschien is het tijd om af te, stemmen. Op te heffen. Ja, ja. ja. denk ik. Maar grotere diversiteit noem je? Ja, maar dat bedoel ik mee uh, teams waarbij... Uh, uh, ja, multidisciplinaire teams. Ja, ja, ja. Ja. ja. ja. Je moet dus, elkaar uh, snappen. Yeah. ja. Diversiteit dat... bedoel je niet mee. Mannen en vrouwen. Uh, mannen en vrouwen, zo denk ik helemaal nee. niet. Mannen en vrouwen. Nee. <laughs> ja, maar is een, bijvoorbeeld man binnen vrouwen. de technische designwereld is dat. Oh, ja, ja, dat is een beetje jouw dingetje. Nou, ja, zeker. Nou <laughs> ja, ja, ik kan natuurlijk ook zeggen, zo'n man niet met dingetje, want het uh, is een man. Maar... Nou, uh, ik vind dat helemaal niet zo erg. Ik bedoel uh, ja. Nee. nee. Maar dat... Nou, wat is daar erg aan? Nou ja, bijvoorbeeld dat het dus lastiger is voor vrouwen... om in die wereld te komen werken als ze dat zouden willen. Ja, maar dat, dat zie je al... Uh, ik heb dat niet anders meegemaakt dan... Uh, op een gegeven moment zijn alle bureau-managers uh, of leiders... of eigenaren zijn mannen... Dat zijn heel weinig vrouwen. En nee, dat vind je geen probleem? Ehm uh, nou, dan denk ik wel, wat, wat is hier aan de hand? Waarom gebeurt dit? Ik ga er niet over nadenken. Oké. Okay. Want, uh, waarom? Ja, ja, nee, ja. ja zou kunnen, maar goed, ja, ik vind het wel een probleem. Ja, ja maar dat... Uh, ja, Misschien uh, denk ik niet zo in die, uh, dit soort problemen nog. Ja. En... Uh, nou, het was natuurlijk ook helemaal niet waar je mee bezig was. Jij wilde niet hogerop komen. Je wilde nee. een carrière maken. Je wilde gewoon de dingen doen die je gezond ja, vindt. En dat nog... lukte je ook. Ja, op mijn manier. Dat is ja. dus ook gewoon... Uh, ik vind een goed uh, ontwerp. Dat, ik bedoel, je hebt een aantal mensen... Die, dat zijn uh, de designhelden. En die worden gevraagd vanwege hun persoonlijkheid en hun signatuur. Maar daarnaast, daaronder... Heb je gewoon die hele grote groep aan het ontwerpers Die gewoon uh, hun werk goed moet doen. Die gewoon uh, hun vakkennis... Uh, ja, worden gevraagd om hun vakkennis... Uh, op tafel te leggen en niet om uh, hun persoonlijkheden... Mm -hmm. Dus ik vind de, een kwaliteit van mijn werk... vind ik als ik niet gezien word als de maker... dat het goed is, maar dat ik, ik doe er niet toe. Ja, eh. Dat vind ik een kwaliteit. Maar goed, maar dat is eigenlijk, eigenlijk is dat eigenlijk van design ten opzichte van kunst, toch? Ja. Design gaat ja, niet precies. over de persoon die het nee. maakt en kunst wel. Ja. Ja. ja. Je bent geen kunstenaar, dus... Nee, ja. en dat, dat, daar ben ik ook, uh, uh, in dit vak uh, heb ik daar een enorme hekel aan, als je dat bent. Oké, okay. ja, <laughs> okay, aan... dan heb je mijn hele slechte. Oké, okay, gaan de ja. studenten die kunst gaan maken? Um, ze kunnen kunst maken om zichzelf uh, te ontwikkelen en ja. om um, grenzen te verkennen, maar um, daar gaat het niet om. Ja. Je. Ja, je is dat in dienst van de gebruiker, ja, toch? Dat ja. is de essentie van waar je voor uh, hier op aarde bent. En Goed, voor de rest moet je je mond houden. Te <laughs> gek, ja? Nou ja. We zetten het echt zo. Ik, oh, ik had altijd, een van die, ik weet nog wel, we gingen. Ooit hadden we een pitch voor of een, een opdracht voor het Van Gogh Museum. En dan denk ik, nou, dat die website moet superfunctioneel zijn. Je mm -hmm. Moet zorgen dat. De gebruiker eenvoudig alles over het Van nou ja, wat, er, wat, wat je daar moet kunnen, dat moet makkelijk zijn. Gingen ze er een kunstwerk van maken, want het was een museum. Mm -hmm. ja, hoe lang geleden is wat? dat? Hoe lang geleden nou, is dat? Zo, dat is vijf jaar geleden of zo. Waanzin. Van ja, ja, ja. Krankzinnig. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Nou, het mooie zou zijn, als je dat samen kan brengen... dat is dan wel weer de kunst... Ja, oké. Okay, maar kijk, wat, wat, wat ik. Ja, dat je iets vernieuwends maakt. Ja, wat ook nog eens. Goed, goed is. Ja, precies. wat ja. je zag met het Rijksmuseum. Ja, en ja, dat is daar gebeurd. Ja. Ja. Ja. Nou, wat nu uh, dit Gekopieerd was, dit was... wordt door, uh, Tuurlijk. door alles en iedereen. Ja, maar het is toch een goed ja. idee. Ja. Stel je voor dat ze het niet gingen kopiëren. Mm. Dat zomaar bij die oude, nee, dat, dat... De oude de ideeën zouden blijven. Dat zou helemaal erg zijn. Het ja. is juist fantastisch. Nieuw inzicht, heel goed. Ja, waarop voortgeborduurd kan worden. Kijk, uh, in die zin, uh, ik ben. Uh, uh, ik uh, wil me nooit zo uitspreken, maar ik vind altijd wel ergens iets van. Maar ik laat me meestal op de vlakte. Dus daarom vond, vond ik dit uh, niet zo. Uh, dit is, niet, dit is niet mijn ding, maar zeg maar. Moet je horen wat de goede dingen je allemaal zegt. Ja, dat zeg jij, hè? Ja, nou, nee, je moet echt, uh, je zou je vaak moeten uitspreken. Mm -hmm. Nee, dat kan helemaal geen kwaad. Ja, er zijn Mensen klopt. die harder roepen en minder slimme ja, dingen maar zeggen. En daar nou wordt dan ik wel van, naar geluisterd. Ja, maar ja, dan moeten ze dan maar... Uh, is dat is toch zonde, Ja, natuurlijk. Dat is ook jouw opleiding. Oké. Okay. Ja, precies. Nou, de kijkopleiding, uh, nou, maar ik heb er heel erg mee. Er wordt ook best wel geluisterd uh, naar ja. mij. hoor. Dus daar hoef ik echt niet voor te schreeuwen. Ja. Dus uh, daar heb ik mijn andere kanalen voor. <laughs> de subtiele <coughs> tentakels. Heel goed. Um, ja. Heb jij nog dingen die je wil zeggen? Um, ik weet niet precies waarover. Over kwaliteit, over goede dingen, over studenten, uh, over docenten? Over... Ja, dat kijk, uh, uh, Even ja, ik. Kijk. Nee, het al gehad? Ja, ik zit nu in het onderwijs, maar ik zie mezelf nog steeds wel als ontwerper. Ik zie mezelf niet zo als een onderwijsfiguur. Uh, maar dat, ik weet niet precies hoe je dat. Uh, um, ja, dat... is. Is het dan misschien ook jouw benadering voor ja, het onderwijs? Hoe je? Hoe ja, je... denk ik wel. Dus we voor zijn? mij maakt het niet uit. Ik denk als ik straks in een ziekenhuis ga werken, ben ik nog steeds een ontwerper die werkt met uh, bijvoorbeeld zou ja, kunnen. Ja, ja want ook, ja, als je kijkt naar die. Dus die miner, die ben je ook altijd aan het redesignen, toch? Ja, ja tot uh, sommige mensen kunnen er niet zo goed tegen. <laughs> nee. <laughs> nou, nou, het is een tijdje zoals het is ja. uh, nou, nou, maar het, de, het punt is dat, uh, dat In die zin ben ik wel een beetje geïrriteerd over uh, De organisatie Dat dat toch wel uh, vaak uh, een beetje tegenwerkt Met wat je zou willen of kunnen mm. dat, Daar dat, dat word ik soms wel een beetje teleurgesteld en Terecht uh, toch? Ja yeah. Ik denk dat de organisatie en zeker. Dus er zijn, we hebben dingen als facilitaire dienst. Dat betekent dat ze je moeten ondersteunen. Maar ik heb soms het idee dat we voor hun werken. Nou ja, dat, dat en is het, het, het, het, uh, het vreemde van. Uh, ja, een groeiende organisatie. Dat daar iets, iets raars gaat gebeuren, waardoor... Um, het proces wordt het leidend. Ja, het eens. contact met datgene waar het om gaat, uh, enigszins uh, weg. Bizar, toch? Absurd. Ja. Compleet uh, van ja. de gekken. Ja. Ja. Ja. Inderdaad. Ja. En heb je nog een laatste tip voor studenten? Uh, drie studenten die luisteren. <laughs> <Nee>. <laughs> studenten. Die nu nog luisteren. student ik zou... Uh, nou, dat, dat grappig. Ik heb uh, zelf, als ik, ik heb toevallig, dan was ik aan het opruimen. En toen kwam ik ener, enerzijds mijn uh, werk tegen van een middelbare school... plus onderbouwing van uh, datgene waar ik mee bezig was geweest. Met een project voor tekenen. Waarmee, waar, wat, wat ik als eindexamenvak had. En uh, ik zag gewoon aan uh, de... de ik moest allerlei vragen beantwoorden. Maar ik zag nu aan de antwoorden dat ik gewoon eigenlijk die vragen helemaal niet snapte. Dus in die zin denk ik soms dat uh, docenten of, <kliek> of uh, mensen die examineren eigenlijk niet goed aansluiten. Ja, dat ze niet precies yeah. weten... Want ik kon dus nu terugkijken en ik dacht... Jezus, wat is, er, staat, er staat iets, maar het is allemaal lulkoek. Yeah. En um, hetzelfde met um, mijn het werk van de academie. Als ik dus nu terugkijk, dan denk ik van... Jeetje, wat een gepruts allemaal. En um, het, ja, je doet omdat je je opdrachten moet doen... Maar de opdrachten waren niet duidelijk genoeg. Nou, de opdrachten waren niet duidelijk, maar er, was nog geen, uh, er zat nog geen visie in ja. van, van mij als, als student. Of, maar dat kan ook bijna niet, omdat ja, je bent je aan het ontwikkelen, dus je moet van alles proberen. Ja. En soms vind ik dat wij dat uh, al te veel vragen, terwijl dat nog niet, uh, terwijl dat ook moet rijpen. Mm. Dus dat ik. is meer eigenlijk iets voor docenten. Ja, is dus een misschien tip voor docenten. Moeten wij niet ook als docenten... Dat vind ik wel een goeie. Moeten we onze toetsvragen dan niet toetsen? Moeten we ze niet onderzoeken of ze wel begrepen worden? Uh, nu maken we toetsen en verzinnen we opdrachten. Nou, ik <coughs> denk dat we... Ik denk, ik zou maar dat kan ga, je als een, be, nou, als een ik, ontwerper benaderen, Ik denk toch? dan uh, minder toetsen... Gewoon... Nee, ik bedoel dat wij onze toetsen als een ontwerper benaderen. Dus dat we gaan kijken van sluit het aan ja. bij wat mensen willen. Ja, eigenlijk wel. Je ja. bedoelt altijd als een ontwerper kijken, Maar ja. dat doen we toch, als het goed is. Ja, ik weet niet of iedereen het ja. uh, doet. Een tip voor studenten. Voor die drie studenten. Ja. Uh, nee. nee. Gewoon, uh, gewoon uh, leuke dingen. Ik denk dat je die al hebt uh, Mooie tijd uh, te... ervan maken. Doe, goeie, uh, doe de dingen die je leuk vindt en ga niet achter een carrière aan. Nee. Toch? Nou ja, dat moet bij je passen. Ja. Als je houdt van een carrière, dan, uh, dan moet je, dan je, dat je dat zeker ook. doen. En ja. de juiste plekken zoeken. Ja, en in de stad blijven. Ja, Niet dat zeker, platteland. absoluut. Ja. Of weg uit het platteland, als je daar nog woont. Ja. ja. <laughs> Oké, okay. okay. hey, dankjewel voor het gesprek. Ik vond het heel leuk. Dankjewel, Vasilis. Dit was aflevering 14 van The Good, The Bad and The Interesting... waarin Vasilis van Gemert sprak met Nicole Frank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 Dan is dat programma toch nog ergens goed voor. Op de website wassilies.nl/gbi staan wat linkjes die je daarbij misschien op weg kunnen helpen. Volgende keer na de kerstvakantie spreek ik met Harold Konings, een andere collega van mij. Dat gaat ook weer super interessant worden.